Dinsdagochtend. Het ochtendshow voor alleen echt leuke mensen. En daarom ben jij erbij, hè? Warming up op Flemme en Epic, Sandro Silva en Quintino. Warming up. Misschien heb je het wel gehoord, de asielzoeker Mauro moet na zijn uh, studievisum, dat hij nu gehaald heeft, toch definitief Nederland verlaten. Toch harteloze. En waar zijn ze nu? De mensen die hem willen steunen. De mensen die hem proberen toch in Nederland te houden. Je hoort ze niet. Is de Nederlander wel zo uh, steunend wat betreft Mauro? We hebben een oplossing verzonnen om Mauro toch te laten blijven. We kijken of de Nederlanders er ook echt uh, achter staan of ze Mauro steunen. bellen hoor. Uh, meneer Doornbos. Ja. Ja, goedemorgen. U spreekt met Mark van der Vlis. Actiecomité Mauro moet blijven. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, mag ik u een uh, korte vraag stellen? Nou. Ja? Uh, u heeft uh, meegekregen het nieuws over uh, asielzoeker Mauro die het land wordt uitgezet door minister Gert Leers. Ja. Nou zijn wij een actiecomité begonnen om Mauro toch in Nederland te laten blijven? Oh. Ja. En uh, nu hebben we daar een constructie in de wet uh, opgevonden. Een soort maas in de wet. Die houdt heel kort gezegd in dat als we Mauro hier kunnen houden... we er iemand anders voor het land uit moeten sturen. Oh. Ja. En nu bellen we eigenlijk uh, een steeksproefgewijs rond door Nederland... om eens te kijken wie er dan een aanmerking zou kunnen komen... om het land uit te moeten in plaats van asielzoeker Mauro. Ja, ik weet het niet hoor. Wij hebben drie keuzes voor u. U hoeft alleen maar A, B of C te zeggen. Op A hebben wij Dries Roelvink. Ja, ja! Op B hebben wij Clown Bassie. Van de vrienden, yes. En En uh, op C, Emiel Ratelband. U weet wel van... Tjaka! Uh... Wat ik wil dat Kelly! Nou, het zal wel goed wezen. Wat zegt u? Het zal wel goed wezen. Het zal wel goed wezen? Ja. Maar, bedoelt u dan, het zal wel goed wezen op... A, Dries Roefink. Ja, ja, ik kom, ik kom eraan. Op B, Clown Bassie. Van de vrienden, yes. Of op C, Emil Raatelband. U weet wel van. ZAKKA! Uh... wat ik wil dat Kelly. Maar ik weet het niet hoor. U moet toch kiezen. Ja, maar A, B of C, ik, meneer. Ik weet het niet, ik weet het niet. Meneer Doornbos, anders vullen we bij u in. Mauro moet het land uit in dat Nou, dat is, ik vind het allemaal goed. Dus Mauro mag wat u betreft gewoon linea recta terug richting donker Afrika. Ja. Ja. Noteer ik dat bij u, meneer okay. Doornbos. Oké. Goed. Het is wel een steek in de rug voor Mauro, hoor. een ja. dolk in zijn rug, een ja. trap na. Ja. ja, nou, het is, het is niet anders. Ja, het is toch uh, jammer. Ja. Ja, namens Mauro en de hele familie, uh, geen dank in deze... Nou, uh, tot ziens dan. wat bent u harteloos. Goeiedag. Ja, dag. Uh, Mauro, sorry, als je luistert, we hebben het nog geprobeerd, hè? Zo steunend zijn die Nederlanders niet. Dus het is eigenlijk een schande, vind ik, hè? Warming up op Pam met nu Wiz Dit is Black and Yellow. Yeah.